Ik ga weg terug met mijn vrienden, we gebruiken om te shoppen. Zomer cruisen, laat naar blues en drinken van jus d'orange. Toen we wakker werden, de meisjes in hun gezichten met make-up en gingen naar de club. Elke keer als de pas en een fles van champagne dronken en spuurde de balmen om te dwellen en gingen overweg. Ik zei nooit op Alexis en haar dan waren er goed ontspannen op de stranden. Flessen van heis, kardeloos en keer van Don José. We doen alleen de jas aan mijn eten tot het meer jaren. Ik herinner me terug in de dag, wanneer u mij helemaal had. Terug toen moest ik pas zoeken en mijn stappen gingen verkeerd. Ik had een volledige backpack van kraken, en was, de verkoop van niets voor geld. Maar u gaf mij geen speling, wanneer u ontdekte dat ik het verstopte. U zet mij weer op leres, u gaf mij een plek om te verblijven. Mijn hart was helemaal zwart, maar daarom draaide mijn gek. Dus ik ben bereid om het deel wat u als broer achter te doden. En ik bied de Heer ons tegen de dag om het niveau hebben. Of als er meer, heb ik heb iets speciaals voor hen. Maar de diepe van nederig was, dus zou oh Jezus van Bethlehem. We zijn allemaal hier verenigd door het feit dat we volwassenen zijn. We delen een gemeenschappelijk verleden en duren te deden. Onze vriendschap. Hoeveel het was aan het het nooit geworden. We verschilden zodat we de mengten gebonden waren. Zoals de manier waarop de atomen zijn aangesloten. Dus altijd om het in de goede groep van woorden. We boeren aan het water zijn met lieve. Wees bloeders en zussen van verschillende kleuren. We hebben van mijn dromen kwamen samen ingetrapt. De minderheid van de volberaars werden we bedrijf ook gestoten waren. Stapen in wapen en doodjes aanbrengen. Gebrand op kunst en branden samen met de eerd. Dat maakt één geen zorgen.